Wat je zegt, loodzwaar. Stel ik voor, terwijl de volgende muziek klinkt... om even terug te schakelen naar Hilversum. Marcel Felix voor ja. het laatste nieuws. Wat er nog meer is in de wereld. Ja, dat doen we zo. We praten hier nog even door met Jan Berghout, pastoor. Hij was in Volendam in 2001 met de brand in het café aan de dijk. die Berkhout... Je zit toch met ja, brok in de keel ook te kijken... Hè, dat die herinneringen komen boven. Uh, Volendam, ook een gesloten gemeenschap, net als Lommel. Uh, uit die verhalen hebben we wel gehoord. Hoe grijpt dit, ja, dit grijpt natuurlijk diep in in zo'n gemeente... Hoe, hoe gaan ze daarmee om? Ja, hoe ga je daarmee om? Want iedereen is wel, dat hoorden we ook uit Lommel... iedereen is op een of andere manier wel betrokken. Ja. Ja, Dat ik zeggen, het circuleert uh, zeker in die weken... het ene verhaal naar het ander... Uh, het waren niet alleen de jongeren die gestorven waren... maar ook de jongeren die in de ziekenhuizen lagen. Dus er gingen verhalen over. Heb, heb je het gehoord? Die ligt heel slecht. En uh, die trekt het ook niet meer. Het lagen in, du in de Duitsland, België en Nederland... Ja, het waren wel meer zieken... dan 200. Ja. ja. Dus het, het, het, het had een enorme impact zeg maar, op het hele dorp. Uh, en ja, daar kun je eigenlijk niet mee, niet mee omgaan... Ik kan me herinneren een, een verhaal een, dat ik zeg, de jongeren werden naar die brand opgevangen in de aan, aanliggende panden, zeg maar, hè, cafés of woonhuizen. En die ouders die kregen om met half één, zeg maar, via de mobieltjes het, het bericht van de hemelbrand. De hemelbrand. Dus iedereen in, in snelheid fiets of met de auto naar de dijk om een zoon of dochter te zoeken. Dus dat was een puinhoop eigenlijk op die dijk. De brandweer kwam erbij, de ambulances kwamen erbij en dan op zoek naar je zoon of je dochter. En ik kan me een verhaal herinneren, het is ook een verhaal dat mij toen ook emotioneerde... dat de vader die was in een van die huizen op zoek naar zijn dochter... en er stond een eh, onder, de, onder de douche, hij deed dat open. Nee, het was zijn dochter niet. En toen een stemmetje, ja papa, ik ben het wel. Dus die kinderen waren echt verminkt door die brand. Ze waren wit, zeg maar, de, de derde glaas verbranding... Er Ze er hadden geen pijn meer. Ze dachten nou even naar het ziekenhuis. En wat verbinding, wat verband. En dan gaan we weer naar huis. Maar zo was het niet. Ja. Dus het was een, een, een, zeker die eerste dagen was dat uh, vreselijk. Ja. Meneer Berghout, voordat we verder gaan. Mensen die nu het nieuws verwachten, dat stellen we uit. Het bulletin van 12 uur wordt uitgesteld. We volgen uh, de dienst in Lommel. Uh, meneer Berghout, maar um, dat zo'n heel dorp om je heen gaat staan. Is, de, is dat... Ja, is dat, dat goed of niet? Want je wordt er ook steeds, of je nou wil of niet... weer aan herinnerd, moet je er weer over praten. Ja, dat is natuurlijk de eerste tijd... Hè, dat zo'n dorp om je heen gaat staan. Maar na verloop van tijd uh, is dat voorbij. De mensen weten het wel. Jouw zoon of jouw dochter is gestorven. Uh, is dat ook niet hard? Ja, we is, weten dat... het nou wel. Ja, dat is hard. Dat is ook zo. Ik hoorde verhalen van, van uh, families... dat ze zeiden, ja, we willen die verhalen niet meer horen. Hoor. Als er een verjaardag is en dan moet steeds daar overgaan... dat willen we niet. <kwijnt> dus... Dus het was heel dubbel wat dat betreft. Ik kan me herinneren dat een, een, een van die ouders... Hè, waar we mee spraken steeds... Uh, op een avond uh, vertelde. Ze was, was er vol van, ze moest dat meteen vertellen. Ik liep in de supermarkt en er kwam een man naar me toe... en die vroeg, uh, hoe gaat het met je? Nou, zei ze, ja, ik zeg maar wat ik tegenwoordig altijd wel zeg. Nou, het gaat wel weer, hoor. Het leven gaat door en je moet wel. En, uh, en toen was het even stil en toen keek die man haar aan en zei... maar hoe is het nou echt met je? Nou ja, toen moest ze huilen. Dank u wel. We gaan weer naar Maino Remmers in Lommel. Bart Peters zei het net al, diep respect voor de, de, ouders, de, de ouders, ouders... die nu het woord gaan voeren. En dat, dat gebeurt inderdaad. Dit is een van de eerste getuigenissen van de, de, de ouders... De hier in de Soeverein in Lommel. zeker dat je in september... je zus zou volgen naar de sportschool. Want toptennis was je droom. Doch, de voorbije gebeurtenissen deden jou en ons leven van kleuren veranderen. Ganse dagen hebben wij over jou verteld. Hebben we je met iedereen gedeeld. Maar hoe dichter dit afscheid nadert, hoe meer je van ons blijft. Hoe meer herinneringen helder gaan leven... Dat wij je ouders en zus mochten zijn... is het beste wat ons kon overkomen. En nu... nu zoeken wij samen... naar verzachting... en denken terug aan de mooie dingen. Hoe smakelijk en dankbaar... je van veel lekkers kon genieten. Frietjes. De kippensoep... van omi en Opie, Pannenkoeken... En de heerlijke chocolaatjes van Moeke en opa. Enkele dingen maar uit je groter assortiment. Kleine snoepert. Samen voetballen met je zus was zo heerlijk. En zij zal nu ook je plagerijen blijven gedenken. Want zo ben je samen broer en zus. In haar overvolle hoofdje kreeg jij met de tijd... De verdiende ruimte. En mag Eva ook huilen, maar ook lachen om jou. Je handigheid met de computer. Je spel met de Lego. Je soepele omgang met neefjes en nichtjes. Het ondeugende tussen schoolkameraadjes. Wat was het een weelde. Je droom om in New York te gaan wonen. Bewaren wij met je andere kostbaarheden. Ons huisje blijft dus voorlopig hier staan. Je weet wel. De kleine afscheidjes. Ach, die waren al zo talrijk. Als je naar school ging. Of naar de training. Of naar vriendjes. Dit was de eerste keer dat je zo lang van huis weg trok. En altijd weer die lieve groet. Je hart op de tong. Nu willen wij je groeten met jouw woorden. Al ga je eigenlijk nooit weg. Een groet als een kroon. Dag, lieve Nicolaas, hou van jou. De moeder van Nicolaas, moedig om op het podium voor 5000 mensen dit verhaal te houden. Terwijl we een foto zien van haar zoon, een vrolijk. Lachend blond lieve, mannetje. Lieve, lieve Ilaantje. mijn klein mooi vriendelijk zusje, zo vroeg heen gegaan. Waarom? Is de vraag die voortdurend in mijn hoofd zit. En ga ik nu al die dingen die ik deed met jou alleen moeten doen, kan ik je dan nooit meer stiekem in het zwembad doen in Kroatië. Vroeger zou ik gezegd hebben, ik hou van je tot de dood scheidt maar nu denk ik daar anders over. Jou heengaan heeft ons al op een verschrikkelijke manier uit elkaar gehaald. Maar nog steeds hou ik zoveel van je, meer dan je ooit had kunnen bedenken. Je hebt het grootste plaatje in mijn hart, samen met opa. En je zit er nu te chillen met je vriendinnen en meester Mo en mama Veerle. Ik kan niet meer zeggen tegen mama en papa, alles komt goed, want we kunnen er niks meer aan doen. Konden we dat maar. Maar ik beloof je, lieve schat, alles komt goed met mij en met de rest. Het zal gewoon wat tijd nodig hebben. Spijt, ja dat heb ik wel. Ik heb spijt dat ik al die gemeene dingen ooit tegen je gezegd heb. Maar bij nader inzien, soms kwamen toch ook uit jouw mondje een paar niet zo lieve en mooie woordjes. Maar dat is heel normaal eigenlijk als zussen. Wie ruziet er nou niet een keer? Later als ik kinderen heb, vertel ik ze met trots over jou. Over wat een pracht van een zusje jij was. En ik weet dat je ze zal beschermen. Ja, dit zijn de getuigenissen van ouders, maar ook dus van een zus. Het zal een paar keer in dit herdenkingsprogramma gaan plaatsvinden. Straks ook nog een woordje van Evi Laarman. Zij is de echtgenote van buschauffeur Geert Michiels. Ik stel voor dat we nu even gaan luisteren. Marcel, via jou naar het nieuws wat oorspronkelijk om 12 uur gepland stond. Ja, maar nou, dankjewel. Tot zover inderdaad nu deze uh, herdenking. Uh, straks gaan we daar uiteraard mee verder. Bedankt uh, pastoor Jan Berghout uh, Hartelijk voor de komst en zijn verhalen over Volendam. Toen vergelijkbare situatie met Lommel. Nu. We krijgen zo dadelijk het uitgestelde bulletin... van 12 uur naar de ster. Hoe gaan we als samenleving om met het Down-syndroom? Hebben jullie Down? Nee. Ah, dat is een down -bankje.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 Het is nu elf over twaalf. Mensen en bedrijven die frauderen met uitkeringen en arbeidswetten... worden harder gestraft. Minister Kamp van Sociale Zaken wil de boetes voor uitkeringsfraudeurs... vertienvoudigen. Bedrijven die de arbeidswetten overtreden kunnen worden stilgelegd. En mensen met een uitkering die frauderen... moeten volgens het voorstel van Kamp altijd het geld terugbetalen. Verder kunnen bedrijven die illegale werknemers in dienst hebben... straks na drie boetes worden stilgelegd. Kamp wil de nieuwe regels begin volgend jaar invoeren. De Raad van State is kritisch over de voorstellen. Dat wiesorgaan vraagt zich af of er niet eerst gewerkt moet worden aan betere handhaving. VNO-NCW wil dat de Europese Commissie meer politieke macht krijgt. Dat is nodig om economisch te kunnen concurreren met opkomende landen als China, Brazilië en Rusland, schrijft de werkgeversorganisatie in een toekomstvisie. VNO-NCW waarschuwt dat de Economische Unie binnen Europa niet goed werkt zonder vergaande politieke integratie. De Europese Unie moet gezamenlijk beleid gaan voeren op het gebied van buitenlandse politiek en defensie. En verder moeten individuele Europese landen op het terrein van financiën macht inleveren. VNO-NCW pleit ook voor een soepeler beleid als het om migranten gaat in Nederland, met name kennismigranten.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 In een sporthal in Lommel worden de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland herdacht. De burgemeester van Lommel droeg een tekst voor van het nummer Testament van Bram Vermeulen. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. We zullen je nooit vergeten, zei de burgemeester in tranen. In de hal zijn zo'n 5.000 mensen. Onder hen zijn prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte. Buiten staan nog eens duizenden toeschouwers die de dienst via schermen volgen.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 Kinderliedjeschrijver en radiomaker Herman Broekhuizen is overleden. Hij is vooral bekend van het radioprogramma Kleutertje Luister... waarin verhalen werden verteld en liedjes werden gezongen met kinderen. Veel bekende liedjes zijn van zijn hand, zoals opa Bakkebaard en Elsje Fiederelsje. Herman Broekhuizen is 89 geworden. Dan het weer nog, droog en zonnig, weinig wind... en een temperatuur tussen 13 graden aan zee en 16 in het binnenland. Ook de komende dagen veel zon, maar dan ook iets warmer. ANBD Verkeersinformatie, er staan twee files, eentje op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Roosteren en Eurmond 2 kilometer, dat is een aanrijding, zijn er twee rijschokken dicht, en op de A16 Rotterdam richting Breda, voor de Van Brinnen Noordbrug 2 kilometer. Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren, is hartstikke goed voor uw bandstofverbruik, maar ook wel een beetje saai.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 Het is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. ook in lunch blijven we de herdenkingsbijeenkomst... voor de slachtoffers van het busdrama in Zwitserland volgen. Natuurlijk zou ik bijna zeggen... de Nederlandse Vereniging van Journalisten zet zich in... voor het voortbestaan van de regionale kranten. Sommige daarvan hebben het moeilijk. We bellen zometeen met Thomas Bruning, de algemeen secretaris van de NVJ. In het mediaforum Melo van Hintem, Volkskrant, Vrij Nederland... en de hoofdredacteur van Story is er ook, Mathieu Slee. En het gaat in dat mediaforum natuurlijk over het vertrek uit de PVV van Hero Brinkman. Opvallend was dat een vandaag al de hele dag met Brinkman meeliep. Dus voordat hij bekendmaakte dat hij een persconferentie in nieuwsport zou geven. Wij bevonden ons deze hele dag in het kielzog van een vertrekkend PVV-fractielid. Zo druk is het in nieuwsport. Zo rustig is het een paar uur daarvoor nog in de wandelgangen bij de PVV-fractie. Vlak na de fractievergadering. En zo meteen in de Nationale Nieuwsquiz. Jos van der Mortel die komt uit Den Bosch. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het medianieuws. Het opstappen van Harold Brinkman is dus breed uitgemeten in alle nieuws- en actualiteitenprogramma's. Een vandaag volgde gisteren de hele dag dat Kamerlid. Waren zij al nou van tevoren op de hoogte van zijn vertrek of was het allemaal puur toeval? Jan Kriek, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van Eén vandaag wat is het antwoord? Uh, een uh, goede verslaggever van ons die heeft zich om half tien bij Brinkman gemeld en gevraagd of hij hem zou kunnen interviewen en of hij met hem mee zou kunnen gaan. Dat is volgens mij het verhaal. En dat was puur toevallig dus. Wij zijn gewoon, wij dachten, nou, het wordt een spannende dag. Dat wist iedereen natuurlijk wel dat er uh, fractievergadering zou zijn. En uh, onze verslaggever was om half tien bij hem ter plekke en. Uh, ik wilde graag weten wat hij van de dag zou denken en uh, kom met hem mee. Brinkman heeft niet van tevoren gebeld. Jongens, kom op tijd, want uh, het kan wel eens bijzonder worden. Nee, hey, dat vonden wij ook een beetje opvallend. Er was geen enkele verslaggevers dus bij hem in de buurt. Uh, wij wel. En uh, nou, hadden daar een uh, uh, mooi verhaal door. Ja, nogal. Uh, jullie hadden vorige week ook al een mooi verhaal met het uitlekken van die e-mail. Uh, dat maakte voor Brinkman niet zoveel uit dat jullie de boodschapper waren in dit geval? Nou, dat heb ik zelf niet van hem gehoord. Wij, uh, wij uh, lopen uh, natuurlijk uh, goed mee in Den Haag, hebben goede contacten daar, en uh, hij begrijpt ook wel dat als wij zo'n e-mail pak krijgen, dat wij die ook uh, zullen brengen en uh, in de uitzending zullen doen. Jullie hebben goede contacten bij de PVV ook dat ze dit soort mailtjes laten lekken naar je vandaag. Volgens mij hebben wij in Hel den Haag hele goede contacten. Want dat was even de vraag, hè? Dat brengt man misschien zelf die mail ja. uit laten lekken. Hebben in in Helena hebben wij goede contacten. Als wij een bepaalde mail zien waarvan we denken... Hey, dat is heel interessant nieuws, dat willen we graag brengen... dan zullen we dat doen. Van welke kant die mail ook komt? Ja, duidelijk. En in dit geval... Ja, jij gaat natuurlijk niet zeggen van wie die wel kwam. Lijkt me niet, hè? Nee. Oké. Okay. <laughs> nou, goed. Ja, goed. Een journalistieke speurneus, dat was het gewoon eigenlijk. Dat is het verhaal. Ja, goed journalistiek werk, ja. denk ik Dank je wel voor de uitleg. Jan Kriek, hoofdredacteur van Eén vandaag Dag. Het gaat goed met de online advertentiemarkt. De omzet is uh, voor het eerst boven de 1 miljard euro uitgekomen. Het grootste deel van de advertenties wordt geplaatst bij zogenaamde search adverteren. Vooral via Google gebeurt dat. Opvallend is dat de markt voor adverteren op mobiele websites en via apps nog steeds erg klein is. Je het net ook in het nieuws. Herman Broekhuis is overleden. Hij stond aan de basis van Minjon, de miniatuur jeugdomroep Nederland. De jeugdafdeling van Afro Radio. Dat was een bakermat voor veel talent. Minjon bracht namen voort als Jos Brink, Joop van Zijl, Eve Brouwers... Katrien Keil, Paul Hanen en ook Kos Postema begon daar ooit. Broekhuizen vertelde over de beginperiode van Minjon in 1953 het volgende. Dat was uh, in het begin een eenmanszaak. Ik ben in mijn een dode eentje begonnen. Ja. Na de hand een secretaresse erbij... Maar eh, toen ik eh, mijn plannen ging, ging uitwerken en uitzendingen ging maken voor allerlei leeftijdsoorten en ook de schoolradio erbij kwam en eh, het idee Mignon werd geboren, ja toen was het als één man natuurlijk ja. niet meer vol te houden, dus toen is het uitgebreid is 89 jaar geworden, Herman Broekhuizen. Positivo Emil Ratelband is opgepakt voor een poging tot brandstichting in zijn eigen huis. In dezelfde zaak is ook een misdaadverslaggever van Panorama aangehouden. Die zou Ratelband hebben geholpen met de voorbereiding van de aanslag. We hebben even gebeld met Panorama hoofdredacteur Frans Lomans. Die zegt dat hij verbaasd is over de arrestatie. Verder wacht Panorama het politieonderzoek af. Mocht de journalist schuldig worden bevonden... hoeft hij wat Lomans betreft niet meer terug te komen bij Panorama. De NGV heeft een nieuwe voorzitter. Bert de Jong is de opvolger van Leo Borden, die een tijdje terug wegens gezondheidsredenen is teruggetreden. De Jong werkte eerder onder meer voor het GAK en voor Achmea. Het gaat niet goed met de regionale journalistiek. Kranten als de Gooi-en-Eemlanden, de Limburger, de Gelderlanden... de Stentor, het Hadems Dagblad en het Noord-Hollands Dagblad... die dreigen te verdwijnen. En de Nederlandse Vereniging van Journalisten wil daar een stokje voor steken. Thomas Bruning, goedemiddag. Ja, nou, één nuance ze dus dreigen niet te verdwijnen... Maar uh, het blijven in onze beleving straks lege hulsen als er niet een goede journalistieke redactie achter zit. Ja. Nou ja, goed. Je dreigt te, de, goed. Nou, laten we het daar maar even op houden dan. Ze dreigen voorlopig niet te verduiden. Uh, ja. Jullie maken er uh, een, een, een, een nummer van en, en duidelijk ook wat voor actie komt er? Nou ja, de actie is in feite al begonnen. Hè? Dat heet Regio in de Uitverkoop. En, uh, in de eerste plaats willen we natuurlijk uh, de urgentie aangeven. Want mensen blijven juist die kant nog wel ontvangen. En ze denken van, nou ja, hè, hoe slecht gaat het nou eigenlijk met die journalistiek? Maar wij zien gewoon dat de harde cijfers andere taal spreken. In tien jaar tijd is gewoon het aantal regionale journalisten ruim gehalveerd. Van, van, van ruim 2000 naar 1000 uh, Reductionele banen bij uh, een concern als Wegener. Ja, dat is echt alarmerend en dat gaat gewoon uh, ook pijn doen uh, bij, bij het publiek die gewoon niet meer uh, echt nieuws leest in de kranten, maar, uh, maar persberichten en dingen die eigenlijk niet nieuw zijn. Door gemeenten zelf verstrekt over het algemeen, want dat is natuurlijk de taak van die regionale krant, om die, die gemeenten en die provincies een beetje uh, te controleren. En jullie zijn gewoon bang dat, dat die rol straks helemaal verdwijnt. Nou ja, we zien gewoon nu gebeuren dat die rol inderdaad steeds kleiner wordt. Natuurlijk worden er nog absoluut goede regionale kranten regionale journalistiek gemaakt. Maar we zien wel dat nu uh, een cruciale periode aanbreekt. En daarom zeggen we zowel tegen de bedrijven... Uh, verwacht nou niet hogere rendementen op dit moment, maar investeren in die regionale journalistiek. Maar we zeggen ook tegen de overheid, uh, help mee in deze transitieperiode naar ook de omslag naar digitaal. Ja, en, en je noemde net al even die, die lege hulsconstructie. Wat houdt dat dan precies in? Nou ja, kijk, uh, wat het publiek ziet zijn natuurlijk nog best goede kranten... die ook nog best wel dik zijn, die ze op hun bus, in hun bus krijgen. Of dat nou de huis-en-huiskranten zijn of regionale dagbladen, voor ze betalen... Maar hoe minder journalisten er werken, hoe minder eigen nieuws er is, hoe minder gecontroleerd wordt, hoe minder ze weten wat er uit die vuile fabriekspijp komt bij hun om de hoek. En hoe meer er gewoon eigenlijk aan de leiband wordt gelopen van, uh, van communicatieafdelingen van de overheden. Ja, ja. Maar je kan ook zeggen dat het gewoon uh, ja, de wet van de markt is. Hè? Uh, als er niet genoeg abonnees zijn, uh, dan zijn er niet genoeg adverteerders misschien. En, en ja, dan, dan moeten titels misschien wel verdwijnen. Nee, natuurlijk. Maar wij, wat wij zeggen is, regionale journalistiek is een publiek goed. He, een, een, een, een kiezer kan alleen maar een serieuze keuze maken voor een politieke partij... op het moment dat hij ook echt geïnformeerd is. Dus een deel van, dat, uh, van die regionale journalistiek is gewoon eigenlijk een publiek goed... wat je ook uh, publiek zou moeten beschermen. Um, dan zei je net al even dat het geld, want het gaat altijd over geld natuurlijk... in dit soort kwesties, moet ook maar van de, van de overheid komen. Hoe, hoe zie je dat voor je? Nou ja, het, het grappige is, uh, met name uh, zeg maar de dagbladredacties uh, zijn er altijd nogal kritisch op geweest. Het is op dit moment al zo dat er natuurlijk steun van de overheid is. Er is een laag btw-tarief voor kranten. Maar het vervelende is, dat is bijvoorbeeld niet voor digitale producties. En dat is nou net waar ze in de moeten investeren en waar, ze, waar hun overleving zit... om ook digitaal hè, geld te gaan verdienen met dat regionale nieuws. Uh, en het tweede is... Uh, dus, dus met andere woorden, er wordt nu al geld vanuit de overheid uh, naar die kant op producties gedaan... naast natuurlijk de regionale uh, publieke omroep. Uh, maar wij zeggen, je zou dat geld beter en kun gerichter kunnen besteden... om die journalistieke taak, die, die, die, die publieke taak, ook beter uh, te waarborgen. Ja, maar goed, bij die regionale omroep hebben we dat ook gezien op een gegeven moment... dat de provincies daar het uh, zeggenschap over kregen, of die het geld moesten voor, voor geven. Uh, dan kom je wel gelijk ook op het punt onafhankelijkheid uh, te zitten natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat, dat jullie uh, het beste kunnen getuigen als, als, als, als NCRV uh, hè, of als publieke omroep, ook landelijk, dat je gewoon heel goed onafhankelijk kan zijn, ondanks het feit dat je gewoon publiek geld krijgt. Uh, en dat is natuurlijk regionaal ook goed te doen. En uh, nogmaals, dat moet je goed waarborgen, je moet goede redactiestatuten hebben, maar je moet ook ervoor zorgen uh, dat, er niet een, dat de overheid ook wel zijn verantwoordelijkheid erin pakt. Ja. En, en verder pleit je nog voor regionale journalistieke fondsen? Ja, wat wij dus uh, zien is in Friesland gebeurt dat nu al. Dat je gewoon eigenlijk geld beschikbaar stelt, dat niet alleen maar voor de regionale onderzoek is, maar ook voor andere, of het nou web, uh, webinitiatieven zijn, of het is voor uh, een regionale krant. Waarmee je dus uh, juist wel die onderzoeksjournalistieke projecten kan doen. Waarmee je dus wel dieper die regio in kan gaan en zaken boven water kan krijgen. Nou, een van de manieren waarop je dat zou kunnen doen is met een regionaal uh, stimuleringsfonds. En dat zou dan ook beschikbaar moeten zijn, niet alleen voor de Omroep, maar juist ook voor die print en die digitale productie. Ja. Duidelijk dankjewel voor het aan de telefoon komen. Algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten Thomas Bruning was dat. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. de Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. In de geschiedenis van Langs de Lijn, dat zondag de 10.0ste 10 uitzending heeft, zijn er natuurlijk een hoop ontknopingen van de voetbalcompetitie te horen geweest. Maar nog nooit was het zo spannend als op 29 april 2007. PSV, Ajax en AZ konden op die laatste speeldag nog kampioen worden. AZ had de beste uitgangspositie. Maar ja, de bal is rond. Het is begonnen hier, zoals op alle andere velden ook, want dat is op de seconde af gelijk gegaan vandaag. Excelsior AZ, een 0-0 stand nog. Het is op het puntje van je stoel in uh, Rotterdam en ik denk overal. Bas Tiggeler bij Excelsior AZ. Ja, nou gebeuren er hier dingen, nou gebeuren er hier dingen. Na 18 minuten, er is Rood voor Waterman, de keeper van AZ en er komt een penalty voor Excelsior. Even kort naar Eddie Tilburg, Willem 2 Ajax. Ze staan hier al te juichen de Ajax-zieder. om twee redenen. Uh, natuurlijk hebben ze allemaal raar.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 Jongen, jongen, wat een feest! Wat een feest hier in Eindhoven! Ja, uh, dat was Cocu, geloof ik, die die laatste erin knalde voor, uh, voor PSV. En uh, zo werd PSV dus kampioen. De hele uitzending van Langs de Lijn van die dag is later op CD verschenen. En het is niet uh, onbegrijpelijk dat met name PSV-fans dat ding nog heel vaak afdraaien. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Mediaforum. Vandaag met Melou van Hintem, journalist bij de Volkskrant en bij Vrij Nederland. En Mathieu Sleezen, de hoofdredacteur van Story. Uh, het is altijd zo, hè? even inkijken hoe dat dan gaat. Jullie worden smorgens gebeld door een van onze redacteuren. Van nou, waar zullen we het ongeveer over hebben? Jij kwam met de dunne modellen, Mathieu. Ja, ik, uh, in Israël hebben ze nu een, een wet aangenomen. Die bepaalt dat uh, modellen alleen nog uh, op de ketwop mogen. op het moment dat ze een doktersverklaring hebben. Uh, waarin staat dat uh, hun gewicht. Op Overeenkomt een beetje met, de, met hun uh, lengte. Een BMI, hè? Ja, een BMI mag niet, niet uh, lager zijn dan 18,5, ja. Vergeef ik. Ja. En ja. Uh, dat lijkt mij een hele positieve ontwikkeling. Ik bedoel, we zitten al jarenlang tegen uh, dames aan te kijken... waarvan je denkt van, oh jee, als de deur open gaat en toch, dan maaien ze weg. Uh, kijkt er bijna doorheen, waar je zegt. Ja, en er wordt een soort jurk, jurk uh, overheen gedrapeerd. En ik denk dat het helemaal niks te maken heeft met, uh, met normale lichaamsvormen. En aangezien uh, met name jonge meiden toch behoorlijk vatbaar blijken te zijn voor het modebeeld. Uh, denk ik dat Israël een hele goede stap uh, in de richting zet. Ja. Ik, ik begrijp dat het ook ergens een wet is of, uh, dat, dat uh, wordt verplicht dat je dus bij een foto zet of zo'n model aan die voorwaarden voldoet. Is dat, dat in Nederland ook? Weet jij dat toevallig? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik kan me voorstellen dat ze we daar wel regels over afspreken. Maar ik vraag me af um, hoe je die wilt uh, handhaven. Hoe ze dat willen doen. Ja. Je moet dan iedere keer als iemand een afspraak heeft. Voor een fotoshoot met een briefje komen. Of ga je dan eerst op de stel gaan. En dan gaan ze het uitrekenen. En stel dan dat het niet klopt. Dan uh, wordt de heleboel afgeblazen. Wat, wat het volgende, of moet je volgende... continu op je gewicht blijven. Of, het, lijkt ja. me, het lijkt me lastig te handhaven. Maar het neemt niet weg dat ik het initiatief wel goed vind. natuurlijk, Want het signaal wat er van uitgaat. Is dat het niet normaal is dat je er doorzichtig uit moet zien. Uh, ja. Om een uh, goed model te zijn. Ja, bijvoorbeeld... En die vrouw laatste, die heeft natuurlijk gewonnen. Ja, De dikke ja, ja. mevrouw, zoals ze dan ja. volgens mij onterecht wordt genoemd. Maar, uh, en uh, en Sloggy die heeft haar nu gecontacteerd. Hè. Ze gaat uh, mooie slipsen voor hun show. En dat is, vind ik op twee manieren leuk. Leuk dat ze het gedaan hebben. Maar op zo'n manier laat ze hun fabrikant ook zien van... een vrouw mag best een beetje ja, gevuld, heet dat dan. Waarschijnlijk heeft ze ook gewoon maat 36, maar goed. Ja. Oké, okay, Nou, dat is een goed punt. Dus inderdaad, in Israël gaat het gebeuren. En hier in Nederland moeten we dat gewoon overnemen lijkt me wel. Ik bedoel, je geeft in ieder geval een signaal of dat je dat je uh, bepaalde situaties gewoon onwenselijk vindt. En ja, bokszers worden ook gewogen voor ze erin ja, gaan. Ja, precies. Dat is eigenlijk net omgekeerd. Hè. Dat moeten ze op een bepaald gewicht zijn. Uh, zijn ze te zwaar? Nou, ja, dan moeten het eraf. In dit geval zou je dus kunnen zeggen van uh, zo'n model te dun binnenkomt. Nou, uh, neem nog even een frietje. Nou, dat zat ik ook te denken. Zou je dat heel snel bij kunnen eten? Dus Ik kan me voorstellen <laughs> dat er allerlei strategieën worden bedacht of zo, waarvan dat niet, niet zichtbaar is, alleen op de weegschaal. Nou ja, dus ongetwijfeld geprobeerd worden om daar op allerlei manieren weer de hand mee te lichten. Maar het signaal ja. dat er vanuit gaat, vind ik goed. Zit een mooi verhaal in, misschien een keer. Achtergrondverhaal. Moet je mij niet aankijken. Nee, Kijk weet naar ik naar dat is een bloeman. Die had ja, het okay. ook ingebracht. Dat ja, ja, ja, okay. lijkt me hartstikke mooi. We praten zo meteen door <laughs> over allerlei andere belangrijke zaken. Er stapt een politicus op gisteren uit zijn partij, bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, maar is het laatste nieuws: hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van de schietpartij in Toulouse zat tot 2008 gevangen in Afghanistan. Dat zegt de directeur van een gevangenis in Kandahar. De vermoedelijke schutter was daar veroordeeld tot drie jaar cel, maar hij ontsnapte met behulp van de Taliban. Mensen en bedrijven die frauderen met uitkeringen en arbeidswetten worden harder gestraft. Minister Kamp van Sociale Zaken wil de boetes voor uitkeringsfraudeurs vertienvoudigen. En bedrijven die de arbeidswetten overtreden kunnen worden stilgelegd. In de sporthal in Lommel is de officiële herdenking van het busongeluk in Zwitserland bezig. Onder andere prins Willem-Alexander, prinses Maxima, premier Rutte en EU-president van der Rompuy zijn bij de herdenking. En zometeen gaan we weer schakelen met Lommel. En een van de meest gezochte criminelen van Groot-Brittannië... is opgepakt in Brabant. De 26-jarige Tony Downs uit Liverpool was veroordeeld tot levenslang. Hij was voortvluchtig. Hij zat al een paar weken ondergedoken op een vakantiepark op schouwen duiveland En hij was net verhuisd naar een camping in het Brabantse Hoge Heide. En toen kwam de politie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In een groot deel van het land is het momenteel zonnig, alleen in het noordoosten daar komt nog wat bewolking voor. De temperatuur die is inmiddels opgelopen naar 11 tot 14 graden. Nou, vanmiddag blijft het overwegend zonnig, al is het noorden wel gevoelig voor uh, wat bewolking. Maar ook daar blijft wel ruimte voor de zon. Het wordt uiteindelijk 11 graden op de wadden tot 15 à 16 graden in het binnenland. Er staat vandaag ook maar weinig wind en die is uh, zwak, hooguitmatig en komt uit verschillende richtingen. Nou, vanavond en vannacht uh, is het helder en koelt het af naar de graad of 4. Er is uh, tegen de ochtend weer kans op een aantal mistbanken. Met name in het uh, midden en noorden van het land. Morgen donderdag belooft ook weer een uh, zonnige dag te worden. En de middagtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Plaatselijk wordt het 19 graden in het zuiden. Ook de dagen daarna houdt het rustige en droge voorjaarsweer aan. Met voor de tijd van het jaar hoge temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. Er was een aanreding op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Rooster en Urmond nog 5 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Daarmee gaan we zo door met uh, Melou van Hintem en met Mathieu Slee. Maar eerst weer even schakelen met Lommel. Daar is de herdenking bezig voor de slachtoffers van dat Zwitserse busongeluk. Minor Remmers. Het programma loopt een beetje uit, maar ze nemen er rustig de tijd voor. Dat blijkt ook wel uit de binnenkomst van de koning en de koningin van België... die ook de tijd namen om iedereen een hand te geven. En toen werd het roerloos stil hier in die grote evenementenhal in Lommel... waar witte ballonnen naar boven wijzen in een windstille omgeving. Overal witte linten rondom de bomen geknoopt. En 5.000 mensen die staan te kijken naar die halve cirkel met die witte kisten. En behalve een toespraak van onder andere burgemeester Peter van Veldhoven... waren er ook de getuigenissen van de ouders... terwijl we de foto's van de kinderen zien. Moedig om daar op dat podium te staan. Moeilijk ook in deze loodzware bijeenkomst. Vandaag is er niet alleen deze dienst voor uiteraard de kinderen... maar ook voor de leerkracht en de administratief medewerker... van de basisschool Het Stekske. Maar ook de twee buschauffeurs worden herdacht... Paul van der Velde, 53, en de 34-jarige Geert Michiels. Allebei chauffeur van Tours. Ze zaten voor in de bus en overleefden dit noodlottige ongeval in Zwitserland niet. Net hoorden we de woorden van de echtgenote van buschauffeur Geert Michiels... die vorige week anders 35 jaar zou worden. Hij vertelde dat hij binnenkort, had hij tegen haar nog gezegd... zou stoppen met het rijden op die touringcar. Onze laatste zondag samen had je weer een van je extra verliefde dagen. Je zei dan constant, schaat, schaat, ik zie je graag, ik ben verliefd op jou. Dat ik jou die woorden nooit meer ga horen zeggen lijkt zo onecht. Je wist dat ik me doodongerust maakte telkens je met de bus weg was. Daarom had je enkele dagen voor het ongeval besloten om te stoppen met rijden. Je zou er eind maart definitief mee stoppen en we zouden voortaan samen allemaal die mooie plekjes bezoeken. Zo groot was jouw liefde voor mij. Helaas heeft het niet mogen zijn voor ons. En ik troost me nu met de gedachte dat je gestorven bent... terwijl je je aan het amuseren was. Lieve, lieve Geert, bedankt voor alle mo mooie momenten. Ik hou van jou voor altijd. Evie Laarmans de partner van Geert Michiels, de 34-jarige buschauffeur. Ze hadden nog een hele toekomst samen willen hebben... maar er kwam abrupt een eind aan. Straks nog meer getuigenissen van ouders. We zullen hier ook nog eh, onder andere luisteren naar een getuigenis... van de zoon van meester Raymond, docent van het zesde weerjaar... van basisschool Het Stekske. De bedoeling was tegen half twee om het af te ronden. Dat zal iets later worden. En nog vanmiddag zullen er de eerste uitvaarten zijn. Gisteren ook al een begrafenis geweest. En morgen is er zo'nzelfde herdenkingsdienst, maar dan in Leuven. En dat gaat dan vooral voor de leerlingen die uit Heverlee kwamen. Dat was Maïno Remmers vanuit Lommel. Straks uh, natuurlijk in, uh, om 1 uur meer uh, vandaar uh, herdenkingsbijeenkomst voor die slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Wij gaan hierdoor met het Mediaforum. Vandaag met Melu van Hintem, journalist bij Volkskrant en Vrij Nederland. En Mathieu Slees, de hoofdredacteur van Story. Uh, ja, daar ontkomen we natuurlijk niet aan. Hero Brinkman, hij stapte gisteren op uit de PVV-fractie. Een uh, waar mediaoffensief. Uh, dat was een persconferentie. Hij zat bij Paul Witteman uiteindelijk op het eind van de avond. Uh, nou ja, eigenlijk de hele dag door. Mathieu, heb je het allemaal gevolgd? Ik heb uh, er heel veel van gezien. Ook zelfs nog het, het live debat op uh, Politiek 24 uh, heb ik gevolgd. Ja. Ben Beetje goed op de hoogte gehouden? Uh, uh, meer dan voldoende ben ik op de hoogte gehouden. Te veel gehouden. vond je? of niet? Nee, ik vond het niet te veel. Nee, zeker niet. Uh, ik, als je nagaat wat de huidige constructie is van dit uh, minderheidskabinet... Met, uh, met de gedoogsteun van de PVV. Uh, het feit dat Brinkman opstapt dat ze nu uh, uh, de Kamermeerderheid verliezen... vind ik... Uh, uh, de hoeveelheid nieuws vind ik wel op zijn plaats, absoluut. Ja. De persoon Brinkman is een, is een aparte, hè? Uh, in de zin van... Hey, je merkt daarom dat hij het helemaal niet erg vindt... om af en toe in de publiciteit te komen. Uh, dan zegt hij ook van nou, ik, ik zal niet uh, uit school klappen... maar intussen vertelt hij wel allemaal dingen die best interessant zijn. Vind je dat ook op? Ja, ik denk dat Het, het is natuurlijk dus een beetje een soort ongelijk projectiel, uh, die man. En uh, die heeft geprobeerd uh, om um, de onmisbare rechterhand van Wilders te worden. En toen bleek dat Wilders helemaal niet uh, behoefte had uh, aan, uh, aan zo'n rechterhand, die af en toe ook zelf een stokje uh, vasthoudt. Uh, en uiteindelijk heeft hij ook de machtsstrijd in uh, de fractie verloren. En ik denk dat hij nu eieren voor zijn geld uh, kiest. Ik uh, begrijp dat uh, ook uh, de PVV-fractie uh, uh, in uh, de Staten waarschijnlijk met hem mee uh, opstapt. Ja, ja, dat zei hij. En uh, uh, ja, ik las dat uh, de dagelijkse standaard, had het, geloof ik, als nieuwspis... had dat. Uh, vanochtend. En uh, ja, dan komt er een hele scheuring aan in die partij en daar probeert hij ongetwijfeld uh, voordeel bij te behalen. Ja, want dat is ook wat, wat heel veel analytici zeggen. Hè, van, uh, het klinkt eigenlijk heel nobel zoals hij dan naar buiten treedt, dat hij zegt van nou, ik, ik, kan, ik kon het gewoon niet meer met mezelf verenigen, die punten waar, uh, nou, die hij gisteren genoemd heeft. Alleen het moment waarop hij dat dan doet, uh, ze zeggen ook van ja, dit is eigenlijk zijn laatste moment om nog te kunnen scoren in zijn eentje. Dus in die zin zou het ook weer misschien niet zo nobel zijn geweest. Ja, nou ja, je kun je sowieso, denk vraagt, ik, vraagtekens zetten bij de hele actie. Ik bedoel, um, voordat überhaupt uh, de verkiezingen waren geweest, was er ook wel eens wat reuring geweest tussen Wilders uh, en Brinkman. Uh, in die mate dat het mij eigenlijk nog verbaasde dat hij nog op, uh, op de kandidatenlijst kwam. Ja. Um, ja, nou, dat dus heeft het ook moeite gekost hè. Want hij stond ook heel ver naar onder. Hij stond op de elfde plek. Ja, ja, dat is waar. Dat dus, is waar. Uh, we, dus Het was al veel eerder duidelijk dat ze niet erg uh, niet erg dol meer uh, op hem uh, waren. Ik, maar ja, hij heeft zich toch op die manier weer teruggevochten. Ja, en met ik, dit en resultaat. ik heb eigenlijk de indruk dat, dat we, of de indruk, ik denk dat iedereen wel weet, we hebben te maken met twee enorme ego's. Ik bedoel, Wilders heeft natuurlijk de wijzigheid in pacht. En volgens mij heeft Brinkman uh, toch ook een behoorlijk portie daarvan uh, in pacht. En net wat je zegt, dit is volgens mij voor hem de kans... om, uh, om een hele unieke situatie te gaan spelen... ook in verband met verhouding in de Tweede Kamer. Hm. En daar heeft hij optimaal gebruik van gemaakt. Nou, want het, het, het, het toevallig... Uh, het, toevallig uh, het samenspel met één Vandaag in de e-mail... Ja. in dat toeval geloof ik niet. Ja, ja dat geloof kan, ik wel. In, want we, we hebben altijd heel de neiging bij dit soort dingen... om te denken dat mensen vreselijk rationeel zijn. En volgens mij is dat niet zo. Soms gebeuren dingen impulsief... en is het echt niet zo dat dingen precies op de minuut gepland zijn. Wat ik wat dat betreft nog veel uh, toevalliger uh, vond... als je het dan hebt over heel journalistiek, vakmanschap en intuïtie. Dat was NRC van afgelopen maandag. Die hadden een hele spread. waarin Eigenlijk het, uh, het uh, verscheiden, wilde ik zeggen. Het vertrek <laughs> van uh, Hero Brinkman... werd uh, in, in zoveel woorden werd ja. uh, beschreven en aangekondigd. En, bedoel, dat, een... dat was fantastische intuïtie. Ja, ik bedoel, en ja. daarin zie je dus ja, dat maar... mensen die er bovenop zitten... het al veel langer zagen aankomen. Maar... Dat had gisteren kunnen gebeuren, het had vandaag kunnen gebeuren... het had maandag kunnen gebeuren. Maar het, het hing natuurlijk wel heel erg in de lucht dat dat zou gaan gebeuren. Ja, maar toen Jurkens juist uh, heel concreet vroeg... van uh, is de mensen? Is de Heel afkomstig van bring maar zelf werd daar niet echt een duidelijk antwoord op gegeven? Nee. Terwijl ik me heel goed kan voorstellen: als de mail niet van Brinkman afkomstig is, kun je dat uitsluiten. Dan kun je roepen: nee, het was niet Brinkman, we hebben het nog van niemand anders gekregen. Maar aan de andere kant journalisten zo, nou, niet. Te veel over je, de, nee, daar praat je, bronnen, je niet op wel over. Zijn, we in dat de, de debat ja. heb jij ook gezien, uh, en, en jij ook natuurlijk: uh, de, daar kwamen ook allerlei prachtige. Want de oppositie stond natuurlijk gelijk klaar hè, om, uh, nou ja, om uh, de, het oordeel te vellen. Ik hoorde plakbandcoalitie, houd je, houd je touwtje, ja, ja, Het was verschrikkelijk, al die en waarbij GroenLinks. Die, die hebben de stekkerdoos gehad. En dat en, uh, en, en hebben ze ooit een legpuzzel gehad. En uh, nu hadden ze ook weer echt een fantastisch hoogtepunt. met uh, dat Rutte op de kasses gaat bij Hero. Ik vond het echt verschrikkelijk. Die stijlbloempjes vond ik echt verschrikkelijk. Vuile wasbuithang. Nou ja, je noemde er zelf ook al een paar. Je struikelde er werkelijk overheen. En het andere, wat buitengewoon opzichtig was. was uh, dat uh, de, bijna de voltallige oppositie. dit natuurlijk aangeeft om te zeggen. nieuwe verkiezingen, nieuwe verkiezingen, nieuwe verkiezingen. En dat begreep ik eigenlijk ook heel goed. want de SP staat goed in de peilingen. Die wil natuurlijk nieuwe verkiezingen. D66 staat goed in de peiling en die wil nieuwe verkiezingen. En Diederik Samson die denkt... hey, Lodewijk ja. Asscher, die komt nu nog niet. Maar die heeft gezegd, ik weet nog niet wat ik in 2013 ga doen. Dus als er nu nieuwe verkiezingen komen voor de Partij van de Arbeid... houdt hij die jongen nog een paar jaar achter ja. zich. Vond ik heel, heel opzichtig allemaal. Eigenlijk was maar één verstandige man in dat debat. Wat mij betreft en was Arie Slob van de ChristenUnie. Uh, dat was de eerste werkdag eigenlijk echt voor, voor uh, uh, Diederik Samson. Uh, nou ja, uh, wordt hij hier ineens mee geconfronteerd? Hoe vond je dat hij het deed? Ik vond dat hij het... Niet, uh... Heel erg goed deed. Uh, ik, ik begrijp ook uh, jouw problemen met alle verwijzingen... naar de bijwieltjes en, en extra Oh ja, die hadden we uh, ook op. nog. Ja, ja. Um, aan de, Roemer, in de, aan ja, de, de andere loemer, kant heb ik daar ook wel bocht, met een glimlach... naar zitten te kijken. Want het hele debat was natuurlijk alleen maar bedoeld... om uh, voor de oppositie om zich te profileren. Ik bedoel, er was geen weldenkend uh, oppositielid... wat volgens mij dacht dat Rutte zou roepen van... oké, okay, jullie gelijk. we gaan verkiezingen uitschrijven. En daar hoort, denk ik, ook een beetje de overdrijving bij. En vooral in de ogen van het publiek. Uh, de huidige constructie zoveel mm -hmm. mogelijk belachelijk te maken. Ja, en het is ook van een pech natuurlijk. die uh, gelijk motie wilde indienen. Ja, over dubbele nationaliteit. Ja. om aan te tonen dat er geen draagvlak meer was en zo. Ja, dus Allee, ik alleen, had heel erg het gevoel dat ik. Naar, naar echt heel erg naar een spelletje zat te ja, kijken. Terwijl alleen ik heb ook wel eens het gevoel ik heb dat naar het het debat idee ik naar de bal Als ik zit te kijken. en ik bedoel, er wordt één of twee keer. een hele grappige vergelijking gemaakt met, een, met de fiets die er van plakband aan elkaar hangt. Dat vind ik één of twee <laughs> keer leuk. Maar als op een gegeven moment iedereen het gaat doen. dan wordt het wat flauw, nee, Dat is echt vreselijk, ja. ja. nee. Laten we nog even één ander ding, uh, hoewel dat hier wel mee te maken heeft. Als je vanmorgen op de voorpagina van de Telegraaf kijkt, dan is, heeft Brinkman natuurlijk een grote plek daarin, maar ongeveer even zo groot, misschien zelfs nog wel iets groter. Het verhaal dat Emiel Ratelband is opgepakt vanwege brandstichting zou opdracht hebben gegeven om een brandbom uh, in, in zijn eigen huis, geloof ik, te gooien, om zo een anti-kraakwacht uh, daar weg te jagen. Um, nou, dat is een beetje jouw terrein, Ratelband, toch? Ja, ik ken Emiel uh, heel erg goed. <laughs> um, vertel, en, vertel. En, en we hebben en natuurlijk van Emile hebben de afgelopen jaren het nodige avonturen meegemaakt. Ik bedoel, bij de presentatie van zijn boek is hij met een modelvliegtuigje op het binnenhof gestaan. Hij heeft toevallig weer een torentje geraakt met een hoop schade. Hij heeft in het verleden heeft hij problemen gehad met de fiscus. Maar is het terecht dat het telegram met hem uh, min of meer opent, uh, ongeveer? Ja, <lacht> ik, ik, ik vind het heel erg groot. Ze brengen het wel heel erg prominent. Uh, het is natuurlijk heel leuk als je eigen nieuws kan brengen. Het gaat ook over een BNN, dus ik begrijp uh, de commerciële waarde voor de telegraaf wel. Uh, persoonlijk vind ik de verhouding een beetje zoek voor een uh, landelijke krant. Ja. Maar ja. dat is mijn mening. Stond ook op Teletech, geloof ik zelfs. Dus ja, uh, ja het, is, het wordt dan toch wel algemeen als nieuws gezien. Uh, er is ook een, een, een verslaggever van de Panorama bij betrokken. Wat moeten we daarvan denken? Ja, vreemd verhaal. Ja, wat moet je daarvan denken? Je zou moeten uitzoeken wat het is. Ik begreep net uit hè, het gesprek. Uh, of uit het, wat, jij, uh, wat jij net over de radio zei. dat hij ook niet meer terug hoeft te komen bij Panorama. als dat het geval is. Nou, het lijkt me ook heel erg logisch. Maar ik vraag me altijd af: waarom doet een journalist dat soort dingen? Hoe raakt hij daarin betrokken? Ik bedoel, kennis elkaar dan heel goed. Heeft hij er iets bij te winnen? Het lijkt me dat dit allemaal alleen maar verliezers oplevert. Dat ja. begrijp ik helemaal niet. Nou, dus we moeten we eens nakijken hoe vaak hij over Raterband heeft geschreven... bijvoorbeeld in die panorama. Als, als we dat bij historie zouden nagaan... zou dat heel veel o, keren zijn. Oh, nieuwe zeggen. geheime minnaars, denk je. Ja, Bleker en zijn Barbara en nu hebben we ja, <laughs> Nee, Ratenband. Maar, maar ik, moet heel, ik, ik, wat ik bedoel, ik, uh, ik lees panorama uh, wekelijks... En ik kan me niet herinneren dat ik nou over Emil nee. emulaterband struikel. Nee, dus hm. die, die, uh, die verslaggever heeft in ieder geval dat niet met elkaar vermengd. Dat kan gewoon bevriend met hem zijn geweest. Uh, want dat was ja, maar ja, een jij als jij met iemand bevriend bent, ga je dan meteen brandsticht in zijn huis... als dus je ja, zegt ja, van kom, nee, het nee, zou me goed uitkomen. Nee, hey. Het blijft ja, maar, toch raar, Nee, ja, ja, maar <laughs> hij is, hij is, hij is verdacht van betrokkenheid. Dus dat kan ook zijn dat hij heeft gezegd... oh, daar is een tankstation, daar kan je die benzine uh, kopen of zoiets. Ja, maar het blijft toch vreemd. Het blijft toch, het blijft toch altijd vreemd als een journalist... en dit soort dingen laat meesleuren. Een, een, een, Tuurlijk. Een ander mensen ook, maar zeker als journalist... moet je natuurlijk verre blijven van al dit soort ja, uh, ja. ongein. Goed, nou, we hij wachten dat... niet gevraagd in ieder geval. Nee, nee, nee, nee. Want nee, nee, nee, nee, nee, nee, we de de willen de de we de jou hier houden, Mathieu. Ja, laat jouw, dat duidelijk dan zeggen. Wel. Uh, dank dat jullie er waren. Melo van Hintum en uh, Mathieu Slee waren dat in ons mediaforum. Jos van de Mortel meldt zich zometeen uit uh, Den Bosch. Hij gaat meespelen in de Nationale Nieuwsquiz. Nog steeds die 112 punten. Die staan keihard bovenaan deze week. Dan moet hij in ieder geval overheen, wil hij de week weer naar worden. En dan draaien we nu een liedje dat veel gedraaid wordt op de Nederlandse radio. Op alle zenders zo'n beetje, want het is ook echt mooi. De Belgische band, ze heet de Triggerfinger. Normaal gesproken hele harde muziek. Nu heel rustig in I Follow Rivers. Oh, I beg you, can I follow? Why not always be the ocean where unravel be my is de zanger van uh, Triggerfinger. Ze deed dit een keer heel vroeg in de ochtend bij Giel op 3FM. En dat getingel wat u hoort, dat is gewoon een koffiekopje. Die drummer die pakt gewoon een koffiekopje en die speelt daar dus mee in dit nummer. Prachtig. I uh, Follow Rivers, zo heet het liedje. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Jos van der Mortel, 30 jaar uit Den Bosch. Docent filosofie. Goedemiddag. Zijn de kids van tegenwoordig een beetje in for, into filosofie eigenlijk? Dat denk ik zeker. Als ik mijn studenten zie, dan zijn ze er erg enthousiast over. HBO-studenten zijn dat. Ze zijn HBO-studenten, zij willen pedagoog worden... en zij willen graag iets meer weten over de achtergrond van... waarom moeten we eigenlijk kinderen opvoeden en hoe moeten we dat eigenlijk doen? En de meer fundamentele vragen die daarmee gepaard gaan. Ja, en dat leer jij ze. Dat is de bedoeling. Ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, we gaan kijken hoeveel je komt in de quiz. 112 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Ja, dus vandaag kwam het Centraal Planbureau... met nog slechtere verwachtingen voor de Nederlandse economie. De nationale nieuwsquiz. En juist dan is vertrouwen belangrijk. De politiek, dat is alleen zakken voor de rij. Voor de rest interesseert we in de zin nog we geen Ze zitten daar niet voor ons, maar voor zichzelf. Ja, dat is... De economie is nu in een recessie. En bezuinigingen in een recessie zijn altijd extra schadelijk. We geven met z'n allen te weinig geld uit. Ja, omdat uh, mensen bang gemaakt worden, denk ik. Uh, als je zo doorgaat, bezuinig je nog iedere hele economie kapot. Ja, we zitten in een gevreesde dubbeldip. Het CPB kwam gisteren met de definitieve ramingen over het begrotingstekort en dat tekort valt hoger uit dan gedacht. Vraag 1 op hoeveel procent is het begrotingstekort voor 2013 nu geschat? Is dat 6%? procent? Nee, dat is nog veel meer dan het nu is. Dan zouden echt alle alarmbellen gaan rinkelen. 4,6 is het. Deze, begin deze maand had het CPB het nog over 4,5 procent. Vraag 2. Koen Teulings van het CPB zei gisteren... dat de consumptie in Nederland al jaren terugloopt. Hij vergeleek ons land met een ander land... waar het een stuk beter lijkt te gaan met de economie. Over welk land had hij het? Duitsland. En Dat is goed. In Duitsland is de export groter. Hierdoor valt hun economische groei ook hoger uit... vergeleken met Nederland, zegt Teulings. Ook lijkt Duitsland het beter te doen op de arbeidsmarkt. Vraag 3 is de kop uit de krant... Waar gaat die kop over? Je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. Dit is het citaat. Ik wil me niet meer laten opjagen. Ik wil me niet meer laten opjagen. Gaat dit over 1. Sven Kramer kijkt met verbazing naar het achterliggende seizoen. 2. Willem Hollede wordt steeds vaker gespot in Utrecht en omgeving. 3. Homoseksuelen krijgen nog steeds vaak negatieve reacties. In het openbaar blijkt het een rapport van het SCP. Dus ik wil me niet meer laten opjagen. Ik denk dat dat uh, nummer 1 is, Sven Kramer. Sven Kramer, zeg je. Eh, dat is goed. Hij zegt nog altijd verbaasd te zijn over de manier waarop hij weer kan schaatsen... en dat hij een tijdje uit de running is geweest. Vraag 4. Morgen zijn, uh, is het WK afstanden in Tialf. Welke medaillekandidaten heeft zich daarvoor moeten afmelden... vanwege een enkel blessure? Helaas. Nee, die ga ik niet opkomen. Dat is Marit Leenstra... Zij is er dus Nederlandse. Dan vraag 5. een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Eerder hebben wij onze houding tegenover dit kabinet al getypeerd... met de trefwoorden onafhankelijk en constructief. Dat was onze houding en dat blijft onze houding. CDA-fractievoorzitter Haarsma Puma? Nee, dat is hem niet. Hij is de fractievoorzitter van de SGP. Kees van der Staaij heet hij. Vraag 6. D66-leider Pechtel diende gisteren meteen twee moties in... om duidelijk te krijgen waarin Brinkman afwijkt van de PVV-fractie. Eén daarvan werd ook gesteund door Brinkman zelf. Waar gaat die motie over? Uh, dubbele nationaliteit. Nee, ook niet goed over het Polenmeldpunt. Oh. Dat mensen onnodig wegzit, vindt Brinkman ook. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Kun je ook nog gebruiken? Je krijgt een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn naam betekent de begeerde van het Elsenbos. 3. In Nederland ben ik alleen welkom om een celstraf uit te zitten. De, stop. Daisy Boutersen. De volgende aanwijzing was... het jungle-commando van Ronnie Brunspijk ging mij voor. En de laatste. Ik krijg mogelijk amnestie... voordat de rechter een uitspraak doet in het decembermoordenproces. Het is inderdaad uh, Daisy Boutersen. Voluit heet hij Desiree Delano. En Desiree betekent begeerde. En Delano, een Engelse jongensnaam... betekent van het Elzenbos. Nou is dat ook weer uitgelegd. Je komt op uh, vijf. Dat betekent dat er zometeen 23 goed moeten zijn in deel 2.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 De vraag is of hij als eenmansfractie het kabinetsbeleid blijft gedoogd. Hij zegt van wel, maar je weet dat natuurlijk nooit. Uh, en uh, zeker omdat hij aangaf dat hij het dus niet altijd eens is... met de standpunten van de PVV. Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Bent u het daarmee eens of mee oneens? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Jos van der Mortel is vandaag onze kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz. 30 jaar uit Den Bosch, 5. betekent dat er 23 goed moeten zijn. Ja, je kijkt wel heel moeilijk, maar dat wordt ook inderdaad heel lastig. Maar we gaan het toch gewoon proberen, want we willen hoe dan ook... al is het maar in de buurt komen van die 112. Precies. Dus geef niet op. Hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land was gisteren een zware aardbeving? Mexico. Dat is goed. Karel, de oudste oerang-oetang van Nederland, is overleden in welk dierenpark? Emma. Nee, Apenhul, de Tweede Kamer gaat een hoorzitting houden met de voorzitter van welke onderzoekscommissie? Ehm, uh, Heresma. Deetman, hoe heet de minister die mikt op een hardere aanpak van huisjesmelkers? Spies. Dat is goed. De KVB heeft bekendgemaakt dat welke scheidsrechter zondag de topper Ajax PSV fluit. Dat is goed. In welk land vindt dat de, welk land moet ik zeggen, vindt dat de Amerikaanse drone-aanvallen op hun grondgebied moeten stoppen? Palestina. In Pakistan. In Nederland zijn zo'n 11.000 van wat voor risicoimplantaten gebruikt. Heup. Dat is goed. Welke president zal zondag de grens tussen Noord en Zuid-Korea bezoeken? Amer uh, Obama. Dat is goed. De beroepscommissie van de KVB heeft de straf voor welke voetbaltrainer verminderd. Uh, Verbeek. Dat is goed. In welke gemeente is een raadslid opgestapt, toen bekend werd dat hij drie jaar lang zwerfvuil bij zijn buurman heeft ben ik. Goed, Amerikaanse wetenschappen wil welk beroemd overleden dier klonen. Eh, uh, flippig. Nee, knoet. Koningin Beatrix is gisteren begonnen aan een staatsbezoek aan welk land? Luxemburg. Goed, en eerste Kamerlid van welke partij heeft aangifte gedaan... vanwege de recente ruiming van een kalkoenbedrijf? Goed, Schalke 04 is bereid diep in de buidel te tasten... om wie voor ja, de club te Jan Is goed, welke partij wil een forse verhoging van het jeugdloon? CDA? GroenLinks. Hoe heet de Nederlandse snowboardster... die volgende maand over haar toekomst spreken? Een is Goed. Natuurpark in welk land wordt ernstig bedreigd... door illegale activiteiten van goudzoekers? Dat is goed. Mm, nou, weet je, deze doen we nog even. Welke sector dreigt dit jaar in de rode cijfers te duiken... door de hoge brandstofprijzen? Transportsector. Welk transport? Uh, vrachttransport. Nee, fout gegokt. Ah, het, was, het was de luchtvaartsector. Jammer. Want dat is ook transport natuurlijk. Uh, nou, ik dacht, ja, die vraag stellen me erbij. Hij zat net nog niet in de klap, maar ik zag het al een beetje aankomen... dat je het toch niet meer zou halen. En dat is dan wel mooi voor het gevoel natuurlijk. Precies. Ik dacht even filosofisch. Uh, waren het dat ik een fout had? <laughs> ja, ook nog eens een keer. Twaalf uh, waren er goed, uh, maar daarmee heb je wel nou laten zien... dat je er echt wel wat van af weet. Uh, maal vijf, komen we op zestig. Het is een beetje een gemiddelde score, zo, maar het is in ieder geval niet genoeg voor deze week om de eindoverwinning te pakken. Helaas. Je gaat met de normale prijzen mee naar huis en dat is ook geen schande. De kaarten voor beeld en geluid doen we. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Ik ben er blij mee. Ik kan mee naar school, kan je de boterhammetjes in doen? Ik zal hem trots tonen. Goede reis terug naar Den Bosch in ieder geval. Um, Zometeen in het nieuws van 1 uur natuurlijk weer uitgebreide aandacht voor de herdenkingsbijeenkomst daar in Lommel. En uh, nou ja, afhankelijk van hoe lang dat allemaal gaat duren, melden wij ons uh, daar straks weer. Dan gaan we um, op bezoek bij de burgemeester van Renen. U weet het, misschien daar wordt dit jaar Koningindag gehouden. Een werklunch met die burgemeester. Want die geeft alvast even een inkijkje in het programma voor 30 april. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof. ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. We gaan uh, weer eens kijken in Den Haag. Nu, Marcel Bril. Meneer Brinkman, kunt u bevestigen dat u de PVV-fractie verlaten gaat? Waarom zegt u niks? Waarom bent u zo stil? Ik heb beneden een zaaltiguur. Als ik nu al ga praten, dan heeft er weinig nut volgens mij. Maar kunt u bevestigen dat u de PVV-fractie verlaten gaat? U blijft zwijgen. Heeft u goed nagedacht over de gevolgen? Meneer Brinkel, waarom zegt u niks? Radio 1. Beste mensen, ik ga door. Het nieuws van alle kanten. Mijn reis naar het Midden-Oosten boek ik simpel en snel. Want met Vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op Vliegtickets.nl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 Dit is Radio 1.